Ik maar!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 Nossa, nossa, assim você me mata, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te derro, Delícia, Delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, em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 to be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 Meesten zei die dag daarna, ik wil met jullie wat praten. Het gaat niet goed bij Monika, huis. luister, heb je nu wel in de gaten. Maar vader en armoeren hebben we gezien en die wonen niet me samen.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 wat er was gebeurd en over ouders gingen zeiden, Maar Monika liep haalde dan haar schouders op en alles wat we zeiden. Ik denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.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 De omstreden sharia-geleerde Al Haddad komt straks rond negen uur aan op Schiphol... voor een debat in de balie in Amsterdam. Een Kamermeerderheid wilde hem de toegang tot Nederland ontzeggen. Maar minister Opstelten zei dat de uitspraken van Al Haddad...